Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Nadat Pieter Omtzigt eerder vandaag heeft aangekondigd een stap terug te doen uit de politiek... is nu duidelijk wie tijdelijk zijn werk overneemt. Vicepremier van nieuw sociaal contract Nicolien van Vroonhoven gaat Omtzigt voorlopig vervangen. Ze zei eerder al dat nog niet duidelijk is voor hoe lang Omtzigt op de achtergrond blijft. Nu reageert ze ook echt op het besluit van de partijleider. We hebben een partij opgericht en kandidaten. We hebben een campagne gedraaid en best een zware formatie hebben gedaan. Um, op een gegeven moment uh, nee, is, uh, is de beker een beetje leeg. Dus hij neemt even een beetje gas terug. Hij is een grote inspirator en hij heeft ook een hele duidelijke eigen mening. Uh, maar ik denk ook dat de fractie wat dat betreft ook echt mans genoeg is om zijn eigen dingen neer te zetten. Pieter Omtzigt was nog herstellende van een burn-out. In 2021 zat hij maandenlang ziek thuis. In Pakistan is een taxiservice voor transpersonen en vrouwen gestart. Dat doet het bedrijf She Drives omdat de buspakken vaak niet veilig is voor transpersonen en vrouwen in dat land. Ook de chauffeurs van de taxis zijn trans of vrouw. In de taxi zit een noodknop voor als het toch misgaat dan wordt de locatie van de auto gedeeld met de hulpdiensten. De veiligheid van transpersonen in Pakistan is de afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te staan. Treinkaartjes worden volgend jaar misschien toch minder duur dan gedacht. Het AD schreef daar eerder al over en dat blijkt te kloppen. De NS waarschuwde eerst voor een prijsverhoging van ruim 11%, maar dat wordt waarschijnlijk 6%. Komt doordat het kabinet en de NS wat geld bijleggen. En Taylor Swift heeft officieel gezegd dat ze Kamala Harris steunt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat deed ze in een bericht op Insta na het debat van vannacht tussen Harris en haar concurrent Donald Trump. Simone Driessen deed eerder onderzoek naar Taylor Swift. Het is enerzijds weer een, een heel duidelijke uiteenzetting van waarom zij voor Harris en Walt gaat stemmen. Dus ze laat zien van die staan voor dezelfde waarden die ik heb. Ik vind dat ze het goed doen, het zijn goede leiders. Maar aan de andere kant is het ook heel erg over ik heb mijn onderzoek gedaan, ik heb mijn keuze gemaakt. Maar nu moeten jullie dat onderzoek ook doen. En jullie moeten de keuze maken. Op Insta noemt ze Kamala Harris een standvastige en getalenteerde leider. De steun van Taylor Swift is waarschijnlijk de belangrijkste... die Harris tot nu toe uit de culturele sector heeft gekregen. Het weer dan, vooral in het westen en langs de kust, buien... met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Morgen een mix van zon en regen bij een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Whistle blow. Mm -hmm. Standing at the station when I heard that whistle blow. Mm -hmm. That's Welkom terug uh, luisteraars. Bij dit tweede uur van Pop Boulevard ben ik samen met Piet uh, John Mill aan het beluisteren ben. Het tot nu toe heel positief. Wat we net gehoord hebben, dat was uh, een live uh, nummer van John Mill en de Bluesmakers samen met Gary Moore. Het is het nummer So Many Roads. En het is opgenomen op 7 juli 2008 op het Montreux Jazz Festival en het nummer komt van de album Looking Back uit 1967. Ik vond dit een echt verschrikkelijk mooi blues nummer. Ook met Gary Moore natuurlijk. Ook het zijn twee van die ja, super blues mensen. Het is een echt mooi een lang nummer, maar een erg mooi nummer. Hij heeft toch blijkbaar ook een aantrekkingskracht tot andere muzikanten en... Want ja, 2008, ja, ja, toen was hij alweer een tijdje bezig, natuurlijk. Toen was hij ook alweer 33, 67 pot verdwenen. Even even, ja. <laughs> hij is lang doorgegaan, hè? Jazeker. Tour tot een paar jaar voor zijn dood? Of misschien ja, nee, volgens mij een paar maanden voor zijn dood. dood. Ja, ja, ja. ja zo, zo moeten we het doen. Maar dan komen we eigenlijk bij uh, of, toch het album uh, waarop zijn meest bekende nummer staat: Room to Move. Hè? En dat is het album Turning Point. Wat maakt het zo goed, dat nummer? Het is een heel erg uh, afwijkend nummer van een gemiddeld popnummer of een gemiddeld bluesnummer. Dat heb je natuurlijk ook vaak. Hè. Daardoor worden ze vaak juist ja. zo populair. Het is in 1969 uh, opgenomen. Want uh, John Mill was teleurgesteld over het vertrek van uh, uh, Mick Taylor... En als reactie verstaan we die een band zonder heavy lead, gitaren en drums. Dus eigenlijk, nou, ik kan wel zonder die extreme gitaristen, ja. En de band bestond uit John Mark, akoestische gitar. Steven Thompson op de bas, En Junior Aylman op tenor, alto, sax en flutes. Zit in het nummer room toen moesten er ook blazers. Ik heb het te lang niet gehoord. Ik Oh, alleen mondharmonica, of vergis ik me. Ja, maar op de achtergrond hoor je ook wat blaas. Maar inderdaad, uh, de focus is inderdaad op zijn mondharmonica. En, ja. en op zijn stem natuurlijk. Ja. Ik denk dat een van de aantrekkingskrachten van het nummer is dat het, dat het live is. Dat je voelt dat er een soort uh, publieks fun factor bij zit. Ja. En ook dat, uh, dat alternerend zingen en mondharmonica spelen voor hemzelf. Dat een soort okay. vraag-antwoord, ja. hoe je dat noemt. Ja. noemen. Dat, dat maakt het een bijzonder. Uh, Fijn nummer om te laten luisteren. Zeker, ja. Maar laten we beginnen, of laten dan we dan maar geluisteren naar het eerste nummer van het album. The Law Must Change. Van het album The Turning Point uit 1969 alweer. Ladies and gentlemen, John Bettle. Hey, I'm going to level. John To say you're right and they are wrong It seems to be in the fashion To say you're right and they are wrong You've got to see both sides But they only do they're only doing a game. screaming at policemen, but they are only doing a game. to take the time. Dus ik vind dit uh, toch wel eigenlijk uh, samen met Hard Road. Hard Road is voor mij het ultieme uh, John Mill album. Maar dit staat op de tweede plek. Ja, ik ben zelf na het beluisteren ook afgelopen week uh, nog aan het twijfelen. Want ik vind Hard Road uh, fantastisch. Uh, ik heb toch al, Clapton iets liever als gitarist. Okay, dus ja. het is een beetje het strijd erom. Want uh, Blues Break, Blues Breakers with Eric Clapton vind yeah. ik ook wel echt een echte, goed album. Yeah. Maar de laatste paar dagen uh, zit ik op Blues from Laurel Canyon. Oh, toch wel. Ja, okay. Dat, dat yeah. is namelijk weer helemaal terug naar de oude vorm. We hebben het dus gehad over de Blues Alone en yeah. Bare Wires, Wat ik veel te veel, maar naar mij persoonlijk uh, veel, veel blazen instrumenten, veel, veel saxofoon. Yeah. Yeah. Blues from Laurel Canyon, weer helemaal een prima studioalbum in de oude vorm weg met die blazers, <laughs> terug met gewoon upbeat bluesnummers, yeah. vind ik heel erg weer terug naar de oude vorm zoals ik het noem, gitaar gedomineerd, Mick Taylor speelt mee, Peter Green speelt mee, en John Mayo als keyboardspeler komt ook heel uit de verf, heel Oké. erg goed uit de verf, yeah. want je hebt genoemd terecht een mondharmonica, -mon yeah. maar hij speelt bijvoorbeeld de nummer, nummer Miss James, speelt die Hammond orgel. Ja, ik zal stijl achterover hoe goed dat is. Ja. Hoe goed die speelt. Dat moet je echt even horen. Gaan we daar naar luisteren? Miss Jones. Miss James. Miss James. Van Blues from Laurel Canyon. About her in the magazine. The writer painted her in colors of the queen Other people said bad things instead So I was curious to check out what I'd read But asking around, she couldn't be found Strange, elusive Miss James Het is een heel mooi, echt een soort popalbum. Soms hoor je Steve Miller uh, invloeden. Soms je, uh, denk je dat je naar Fleetwood Mac aan het luisteren bent. Ja, ja. Soms is het Stones-achtig, natuurlijk door Mick Taylor. En, uh... Refereer je dan naar het nummer of naar het hele album? Nee, naar, naar gewoon een bepaald, een bepaald nummer. Okay, wat je dan, ja. dan voorbij ja, hoort ja. komen, denk je: hé. Hey, maar Steve Miller ook al. Steve Miller ook, yeah? Steve Miller-achtig. De, gewoon de, de, de sfeer van de, van de, van de song, van sommige songs. Heel fijn album, heel positief. Dus ik blijf heel erg. Uh, je bent wat verder gekomen, Pim, maar goed ook, want ik ben heel erg uh, blijven hangen in die eerste jaren. Ik dacht eerst eens kijken of ik de eerste vijf albums goed onder de knie kan krijgen. Er zijn er zeven geworden met als laatste dan dat Blues from Laurel Canyon. Ja. En uh, leuk om ook nog te noemen dat John Mayle in de National Service was. Hè? Voordat hij in het band zat, <laughs> heeft ja. hij al keurig het landsbelang uh, gediend. <laughs> ja. uh, hij is naar Korea geweest. Zo, ik en hij heeft een ja. Japan zijn eerste gitaar gekocht. <laughs> dus ja, ik vind het toch wel ja. leuk om even te noemen. Want hij heeft inderdaad zichzelf muziek geleerd eigenlijk. Hè? Ja, maar ja, had hij ook niet een hele muzikale vader. Want zijn vader had, speelde ook wel muziek en speelde ook... Ja, die had wel veel plaats in. Ja, ja oké. Okay. Ja. Ja. Hij komt een hele muzikale familie. Ja. Ik denk dat het een beetje een mix is. Van zelf aangeleerd en ja. toch ook wel een muzikale... Opvoeding. Okay, toch wel inderdaad, ja. Hij is het toch meegekregen, ja. Maar volgens mij is hij altijd... Uh, uh, hij is geen superster geweest, hè. Ik heb hem trouwens één keer gezien in Kopenhagen. Nou, Dat vertel. was in het jaar 2002 of zo. Het viel me tegen. Echt waar? Sorry? Ja, het viel me tegen, inderdaad. Ja. Ja. Dus heb je niet Room to Move live gehoord daar toevallig? Nee, het was allemaal Blues Hebben en Zijn Hebben jullie nog de nummers die die speelden? Nee, eerlijk gezegd niet. Hardroot heeft hij volgens mij ook niet gespeeld. Maar, maar eigenlijk, ik weet alleen dat ik er geweest ben. Maar wat hij allemaal gespeeld heeft, nee. Erg hè? Maar goed, Laurel. Uh, blues and King was 1968 inderdaad. En ik ben eigenlijk ook niet verder gekomen dan de Turning Point uit 69. Want daarna heeft hij toch wel veel. Uh, hij heeft meerdere albums gemaakt daarna, maar... Volgens mij heeft hij Door niet meer... Door zijn niveau... albums daarna gemaakt. Ja, echt sorry. heel veel. Ja. Echt heel veel. Nou, in totaal toch een stuk of 20, 22 of zo? Of wat ook? Um, veel live zat... op of wat ook? ja. ja. Ik dacht nog ja. meer, maar we kunnen het nog even... Straks even opzoeken. Maar goed, hoeveel is er geweest? Maakt niet uit, maar als je dus... Uh, Lees met hoeveel mensen die man uh, connected is geweest. Ja. Met hoeveel muzici. Kijk, ik heb natuurlijk wat. Uh, als je gewoon leest over John Mel, dan kom je namen tegen. Het zijn allemaal mensen waarmee hij dus heeft samengewerkt: Ellen Price, um, Zoot Moni, be bekende naam van Ja, ja Stone Moni. Stone Crowds, ja, ja. Marion's Faithful, ben je ook Nicky al? Hopkins. <laughs> Alan Stevens. zeg maar wat minder. Nee. Um, Larry Taylor van Kent Heath. Ja, inderdaad. Dat ken ik ook wel. Ja. Ja. Johnny Otis. Otis, ja. Albert King. Ernie Watts. Ja. ja. Freddie Robinson. Maar ik denk dat hij in, in de muziekwereld wel een bekende was. Zeker in Engeland natuurlijk. En uh, hoog gewaardeerd. En 70 jaar lang muziek maken... Daar kon je wel een paar mensen tegen, denk ik. Huh? Ik denk dat, je, ja. dat die... Uh, als je dus in de jaren... Eind jaren 50, begin jaren 60... In Engeland... Uh, uh, die... Beschikking had over zoveel platen. Zoveel... Ja, ja. Ik denk van, van zwarte blues mu musici, Ook wel wat witte. Alexis Corners, dat een zwart of een... Een witte, witte? was dat, ja. ja. Maar uh, dan, had je, dan, dan had je een gigantische voorsprong... Op ja. al die jonge mensen die bezig waren met... beentjes ja? formeren. Ja. Ja. Niet alleen hij, het horen, maar ook het... Uh, ze leren ervan ja. natuurlijk. Hè? Het goede was denk ik van John Mail, dat hij uh, zich openstelde... en iedereen uitnodigde van... kom luisteren, kom langs... en uh, speel met me mee. Ja. En uh, dat, dat heeft hem... Uh, de, ja, wat, hoe zullen we hem noemen? Ik heb een instituut gezet, maar een soort... Ja, een soort mentorachtig. Ja, ja, ja, een soort ja. mentorachtig ja, vind, ja. ik, vind ik hem nog ja. beter. Ja. Ja. Zeker. Met een functie. Nou goed, de naam is, de lijst is langer Pim. Gary Moore kom ik tegen, toch Steve Miller. Oké, ja. Billy Gibbons, bekende naam? Nee. Echt niet? Billy Gibbons van ZZ Top. Chris Ria. Ja, Chris Ria, zeker. Ja, ga dan wel eventjes door zo. Leer ja ongelooflijk, ja knap hoor. John Walsh. John Walsh ook, ja. Ja, is goed. ja, want Ja, in uh, eind jaren 60 is hij parttime in uh, Amerika gewoond In het begin van de jaren 70 is hij daar fulltime gaan wonen, eigenlijk. Hè? En dat was uh, ja, in de buurt van Laurel Canyon 1979. Daar komt natuurlijk ja. ook uh, het album uh, titel vandaan. Hij heeft die, die hele uh, album uh, staat vol met uh, referenties naar Laurel Canyon. Aha, natuurlijk. Hij heeft er wel een beetje pech gehad. Want in, <laughs> hij verloor in 1979 door een grote brand. 2000 uur aan video opgenomen films. Ja. Antiek uit de 16e eeuw. Pornografische collectie uit de 19e eeuw. Het zijn dagboeken. Die over een periode van 25 jaar waren gegeven. Dat is wel jammer denk ik. Ik denk dat het best wel leuk was geweest om een inzicht te krijgen in zijn leven. En, uh, ja. Ik, heb eigenlijk, nee. ik ken eigenlijk geen boek over John Mill. Nee. En hij stierf voor 22 juli 2024 op 90-jarige leeftijd in zijn huis in Californië. Goed, dan ga ik toch weer terug naar... Uh, sorry, naar... Een hard road. Hoe met Supernatural. Ook ja, ook kan, kan ja. het ook anders. Ja. Is dat super... deze Is een deze metaalnummer super Supernatural. Ja, geschreven en gespeeld door Peter Green natuurlijk. En als voorbereiding op zijn, ja, uh, toch wel zijn, Fleetwood Mac periode met uh, uh, Albatross. Green, ja, Green Melanesh en zo. En oh, al. Dat, ja. dat soort mooie nummers inderdaad. Heeft niet ja. ook een beetje een Albatross sfeertje, dat nummer? Ja, eigenlijk wel, ja. Yeah. En later hebben de Beatles het nog een keer overgedaan want die zaten in de studio en toen zei John Lennon ik heb een nummer dat moet een beetje klinken als Albatross van Fleetwood Mac okay. en het yeah. was Sun King ah, yeah. en, uh, de werktitel was Here Comes the Sun King maar toen kwam George Harrison met Here yeah. Comes the Sun Zij dat we noemen het yeah. The Sun so, King maar dat is um, helemaal Albatross oh, yeah. revisited vind ik eigenlijk niet hoor. Maar ja, nou ja, ze vonden er zelf wel bij, ja. van wel. Ja. Oké. Okay. Misschien uh, moeten we dat in een ander programma nog maar eens even behandelen. Ja. Ik kan hem wel even tussendoor draaien via heel wat anders natuurlijk. Hè? Ja, het, is, het heeft ermee te maken. Oké, okay, dus draai dus eerst Supernatural en daarna hoe heet het hem ook alweer? S Sun, no, Sun King. Sun King. Van, uh, ja, ja. Abbey Road. Waarbij Sun King dus een refer refereert aan Albatross. Niet aan Supernatural, maar dat, dat geeft niet. Het is wel uh, altijd leuk. Peter Green stopt. inderdaad, ja. ja. Zeker. Dus er moet een relatie te horen zijn. Oké, okay, ik heb een Supernatural van, van het album Hard Road. En daarna meteen Sun King van de Beatles. was achter elkaar Supernatural, Albatross en Sun King. Het mooi. Een hele mooie serie, die drie. Ja, dan ja. zie je dat veel dingen naar elkaar verwijzen als je erop ja. uh, er let. Ik kom nog even over het aantal uh, cd's, Pim. Ik, kom, ja? ik tel even snel 39 cd's. 39 ongelooflijk. 39, hè? ja. Aardig verdeeld. Alleen, het bedoel over de tijd. Alleen in de jaren tachtig. Heeft hij relatief weinig albums gemaakt. In de jaren negentig meer. Nou, eentje meer, maar nee, twee meer. Van negentig tot negentig zes albums. In de jaren tachtig maar vier. Oké, ja. En zeventig jaar waren natuurlijk zijn, zijn meest... Uh, een werkzame periode, een stuk of 15 Ja. En zijn laatste album is Life in France. Oh, oké. Ja, Maar er zit wel de hele periode in tot en met... Nee, sorry, Life in France is zijn laatste uitgebrachte album, maar de opnames zijn ouder. De meest okay. recente opname is The Sun Is Shining Down, zijn laatste album uit, 19, okay. uit sorry 2022. Ja. Oké, okay, dan zijn we alweer bijna aan het eind van dit uh, tweede uur van Pop Boulevard over John Mill. En we hebben besloten om gewoon toch in stijl uh, te eindigen. Met twee nummers van zijn laatste album, The Sun Is Shining Down. En bedraai het nummer The Sun Is Shining Down zelf. En het allerlaatste nummer van het album, Driving Wheel. Ja, heel toepasselijk. Pim zijn we toch uh, in een sneltreinvaart door die 90 jaar heen gegaan. Ja. Hij heeft ze wel goed besteed volgens mij. Volgens mij ook inderdaad. Hij heeft ons hele mooie muziek achtergelaten. Boven het ene concert in Kopenhagen. Dat was, <laughs> dat was even een dipje. Maar verder ging hij als een trein. <laughs> nou, ik denk dat hij ook verschrikkelijk veel heeft opgestreden. Ja. Hij heeft heel veel live albums gemaakt. Hè? Ja. Eigenlijk heeft hij een heel slim concept. Want hij is dus iemand, als ik het goed begrijp, die steeds met zijn band is blijven verversen. He, je hebt bijvoorbeeld, dat ken je ook, Ringo, Star en, de All ja. Ringo en zijn All-Star Band. Ja. Daar blijft hij ook steeds mensen uh, verversen. Dat is anders dan bijvoorbeeld bands met een vaste line-up, waarvan bandleden wegvallen Dat ja. hoef je niet uit te leggen <laughs> ja. vaak gaan, worden mensen oud en overlijden dan Er ja. schijnt toch Zeker. een relatie ja. tussen die twee ja. te zijn ja. Ja. Ja. Ja. Ja. en dan, dan krijg je dus een um, soort van surrogaatbandleden. bandleden, maar als je al begint met een soort kunstmatige tussen aanhalingstekens met een band die als het ware als heel selectief is dan, dan blijft die band als het ware altijd fris en jong ja. en, Zeker. Ja. en um, dat, dat heeft John Mail volgens mij wel goed gezien ja. En volgens mij is hij ook tot het, tot het eind... gewoon met nieuwe, frisse mensen op blijven treden. Ja, en, klopt. En de naam John ja. Mail blijft, ja. blijft natuurlijk staan. Maar het kan ook dat verloop in bands, hè, in, zijn, in zijn bands eigenlijk... Hè, eh, kan ook de oorzaak zijn in Mail's experimenteerdrang en zoek toch naar de juiste combinatie en het beste geluid. Dat hij daar continu naar op zoek was... en daarvoor steeds andere muzikanten ging uitnodigen... Daarmee heet Heel de band bijvoorbeeld ook niet voor niks... de Blues Breakers. Huh? Hij wil steeds talentvolle muzikanten aan te trekken... ...en in uh, muzikaal opzicht... ...krijgen zij veel kansen van hem. Zoals je zegt inderdaad... Uh, ...John Mayle heeft Eric Clapton gestimuleerd... ...om te gaan zingen. En als laatste wil ik zeggen... hij uh, leefde zijn leven volgens zijn eigen slogan... ...Living and Loving the Blues... Oké, okay, hier komen dus twee nummers van zijn laatste album, The Sun is Shining Down. Het gelijknamige nummer, The Sun is Shining Down. En als laatste, Driving Wheels. Luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Around It makes you start to wonder About things in life you found And I'm so glad I've always got my friends around Got a home in California And the sun is shining down So good, so far, not bad for some old Brit And I'm so glad The sun is shining down on me Get a home in California And no place I would rather be are all awake hitting hard from one deep sleep is sometimes hard to shake. and I'm so glad that life has put me in this place I really hit the bullseye sun is shining on my We don't have to worry. She don't have to rob and steal. No my baby don't have to worry. She don't have to rob and steal. I get for everything she needs. You know I'm a driving wheel. She left me this morning She told me she'd be back soon Yes, yeah, she left me this morning She told me she'd be back soon Back by early Friday morning All day, Saturday afternoon Seal. Mm -hmm. There I run, my baby, a letter. Don't let nobody break that seal. That letter's just for my baby. I'm the only driving wheel. Ik heb ook nog een ander leuk verhaal over John Mail gevonden, want in 1967 duikt John Mail ineens op een grollo, met QB natuurlijk, hè, in de beroemde boerderij van Harry Muske wel te verstaan. De blues-legende is dan aanwezig bij een persconferentie over de nieuwe LP van Cuban The Blessers die de band maakte met de Amerikaan Eddie Boyd. QB is dan al uh, een gevestigd naam in Nederland na het debuutalbum Desolation. Een jaar later zou het iconische album Groeten uit Grollo verschijnen. Maar die dag eh, dat dus eh, de band samen met Eddy Board een album uitbracht, is eh, John Mail in Grollo als PR-stunt van de platenmaatschappij Fologram. Als onderdeel van de stunt wordt dus eh, John Mail met de pers op een vliegtuig van Schiphol naar Eelden gevlogen. Want de eh, dag later vliegen QB en, eh, en de Blizzards mee terug naar Schiphol. Voor een optreden in Zandvoort. Daar moesten ze optreden, maar volgens goed gebruikt, gooide Harry Muske weer zijn kont tegen de krip. Dus uh, uh, Muske had er geen zin meer in en die liep gewoon weg. En Daar zaten ze dan in Zandvoort met z'n allen. Dus met uh, uh, John Mill ging achter het piano zitten en begon te zingen. Wow! Ja, een hoornlees van de blad Kink schrijkt over dit optreden. Op een gegeven moment is het gebeurd dat Muske stopte. ...en dat Hans Waterman verder zong. Maar dus Hans Waterman heeft gezien, niet gezongen, maar John Mills. En toen kwam ook het uh, gerucht in de wereld dat Elko Gelling... ...als opvolger van Eric Clapton in John Mills' band was gedacht. Wauw. Maar ook dat daar kan hij wat. zich niks van wanneer herinneren, nee. Dat zou best wel kunnen, want op een gegeven moment Jan Akkerman... ...die was er ook de beste gitarist... He, nog beter dan Erik klepten toen ja. Uh, de -tijd, ja, dat, ja. Dat, die, die ja. benoeming was nog ja. iets later, he, maar dat was dus je focus focustijd. Ja. Dat was ook eens een stunt geweest. Oké, okay, uh, ja. Mooi, uh, mooi verhaal in ieder geval. Ja. It takes a whole lifetime to track her down. You know I got to find my baby. If it takes a whole lifetime to track her down.